10 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. Hulpdiensten en andere organisaties houden vanochtend een grote rampoefening in de Drontermeertunnel. De nieuwe spoortunnel die Flevoland verbindt met Overijssel. Eind dit jaar wordt die in gebruik genomen. Er wordt bij de oefening gedaan alsof er in de tunnel een trein is ontspoord. Er wordt onder meer getest of de twee veiligheidsregio's Flevoland en IJsseland goed met elkaar samenwerken.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 ANWB Verkeersinformatie. Veel vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar zijn het hele weekend werkzaamheden. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 8 kilometer. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht kan het beste omrijden via Amsterdam. En kom je vanuit Rotterdam en wil je naar Utrecht, rijd dan om via Gorkum.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 Presentatie, Peter de en Mieke van der Wij. Welkom terug bij het laatste uur van de nieuwshow. Over ruim 20 minuten is resistent Arie Storm te gast. Arie, wat uh, heb je nog nieuws en welke boeken ga je doen? <laughs> nou, ik heb me voorgenomen om hier het reilen en zeilen van mevrouw Rowling een beetje te volgen. Oh. De vorige keer vertelde ik, hè, dat is de schrijfster J.K. Rowling van de Harry Potter-reeks... Ja. Veel kinderen zijn ermee groot geworden. Uh, en ze is nu voor volwassenen gaan schrijven. En daar wordt in Engeland heel veel tamtam -tam over gemaakt. En het laatste nieuws was dat het een thriller zou worden. In de oude Engelse thriller-traditie. Omdat de redacteur die ze had bij de nieuwe uitgeverij... waar ze naartoe is gegaan, gespecialiseerd is of zou zijn in thrillers. Het nieuwste nieuws is dat we dat plan weer overboord kunnen gooien. Want het wordt een soort zwarte komedie. Mm. Wel helemaal in de Engelse traditie, heb ik begrepen. De titel is ook bekendgemaakt, als die gehandhaafd blijft tenminste. De Casual Vacancy. Daar gaat de vertaler nog een kluif van krijgen, denk ik. Uh, het is trouwens nog geen Nederlandse uitgever bekend... dus die zullen er wel om strijden inmiddels. Het gaat spelen is nu bekendgemaakt. Tenminste, dat zijn de geruchten, maar het is ook zo half officieel bekendgemaakt. In een Engels dorp, een stadje... waarin de hele bevolking eigenlijk blij en tevreden lijkt te leven. Maar dan breekt de pleuris uit en raakt iedereen met elkaar in oorlog. Uh, zoals in The Guardian stond... Uh, teenagers at war with their parents... Ja, dit is Engels. Ja. <laughs> uh, wives ja, at war ja. with their husbands, teachers at war with their pupils. De the publisher's ah. het. Dus kinderen ja, ja, ja. Uh, gaan uh, in de, de strijd met ouders elkaar. en students ja. worden. Uh, nou, het klinkt allemaal ontzettend leuk en geestig. In Engeland verwachten ze al bij voorverkoop er een miljoen van te verkopen. Okay. Dus daar is de boekenmarkt al gered. Uh, en de datum is ook bekend gemaakt. Het zou uitkomen op 27 september meer nieuws volgt. Goed. Dat kan ik dus nog niet bespreken. Wat ik wel ga bespreken is... we gaan verder met waar ik drie weken geleden gebleven ben. De Lennon-biografie. Zo'n vrije tonden wordt dat, hè? Ja, dit is de laatste keer. En vorig jaar was hij nog niet dood, in mijn bespreking. Nu gaan we het einde halen. Tim Riley, Lennon, de mens, de mythe in de muziek. Ja, het is toch wel een prachtig, ontroerend boek. En ik heb drie Nederlandse boeken bij me. Fictie. Een debutant van Van Oorschot. Sander Kollaert. Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde. Mijn verhalenbundel. Ik heb een roman bij me van uh, Edward Mick. Bij de bezig dat verschenen, Mont Blanc. Het bergbeklimmen zit een beetje bij de Nederlandse schrijvers in de lift, geloof ik. Want Stefan Enter, oh, die ja. zo'n uh, goed ontvangen roman Grip... waarbij het ook allemaal op een berg misgaat. Nou, Mont Blanc, Edsard Mick. En ik heb een nieuwe roman bij me. Die is echt net uh, uit de pers uh, gerold. Uh, op de foto van uh, Kaas Schippers. Goed. En wat doet de Schippers nu weer? Zelf meteen. Dus we besluiten de nieuwshow vandaag met een gesprek over de tentoonstelling Dutch Design, huis van Oranje, die uh, volgende week geopend wordt door koningin Beatrix in paleis Oranienbaum, nabij Berlijn. Historica Rijnhelders van Ditshuizen praat ons bij. En verder is koloniste Aafbrand en schrijfster Aafbrand Kostjes te gast om verslag te doen van haar ervaringen als beginnende moeder. Maar we beginnen met een spraakmakende onthulling. Prinses Mabel heeft zeer waarschijnlijk gefungeerd als agenten van de Binnenlandse veiligheidsdienst, en dat is de voorloper van de huidige AIVD. Al dus de conclusie van Frits Hoekstra, zelf oud-BVD'er, in zijn juist uitgekomen boek De Dienst, de BVD van Binnenuit. Volgens Hoekstra heeft Mabel in de jaren negentig op verzoek van de BVD contacten aangeknopt met Mohammed Sagerbi. Op dat moment was dat de minister van Buitenlandse Zaken in Bosnië, en die speelde een belangrijk een rol bij de onderhandelingen die leidden tot het vredesverdrag dat een eind maakte aan de Bosnische oorlog, waar Nederland dus, zoals we allemaal weten, militair bij betrokken was. Aan de lijn hebben we Frits Hoekstra vanuit Frankrijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Prinses Mabel als spionne, dat is nogal wat. Heeft u daar van een of andere kant nog reactie op gekregen of is het alleen de journalistiek die u belt? Alleen de journalistiek belt mij daarover. Juist. Ja, mijn boek gaat er ook niet echt over. Het is maar anderhalf, twee pagina's in het boek waarin ik dat noem. Uh, en u zegt uh, zojuist, uh, zij, is op verzoek van de, uh, zij zou op de verzoek van de BVD contact met Secretary hebben gelegd. Ik heb dat alleen maar als hypothese opgeschreven. Het zou kunnen wanneer zij voor die tijd, voordat ze daar was, al contact had met uh, de BVD, wat uh, niet is uit te sluiten, dan zou het kunnen dat zij uh, op verzoek van het dienstcontact heeft gelegd met Sekerbi. Maar het kan ook puur gewoon een uh, vriendschappelijke relatie zijn geweest waar later gewoon gebruik van is gemaakt. Zij had toch gewoon een liefdesrelatie met die Sekerbi en daar heeft, uh, nou ja, zeg maar, uh, redelijk wat mensen in Nederland hebben zich daarover verbaasd. Ja, ja, ja dat is zo meneer, de Sekerbi, uh, was getrouwd, maar zijn, zijn vrouw vond het prima dat hij die relatie met, uh, met uh, mevrouw Smit had. Uh, en uh, ja, do, dankzij die relatie die ze aanknopte toen ze in New York stage liep bij de Verenigde Naties, waar voor voordat hij minister van Buitenlandse Zaken werd, ambassadeur was voor Bosnië-Herzegovina. Uh, dankzij die relatie was hij aanwezig bij die Dayton-onderhandelingen uh, op die vliegbasis in, uh, in Amerika. En ah. daar kwamen dan van officiële onderhandelaars, kwamen daar maar, zeg maar verslagen tevoorschijn, dat ze uh, melding maakten van dat ze met die Sagerby uh, spraken en dat daar een of andere meisje bij zat waarvan ze eigenlijk het gevoel hadden, wie is dat in godsnaam? Ja, het, het schijnt er zelfs één keer gebeurd te zijn dat Richard Holbroek die leiding gaf aan die onderhandelingen haar de zaal heeft uitgezet omdat het hem niet duidelijk was wat, wat ze daar te zoeken had. Hmm. En met deze informatie uh, uh, ging uw uh, brein werken, zeg maar. Nou, dat kwam meer door de gebeurtenissen daarna. Uh, toen zij uh, ging verlopen met, uh, met Prins Frieso. toen verbaasde mij hoe snel een uh, rapport uh, over haar van de, van de BVD... op het bureau van uh, Balkerende lag. En uh, ik las in een, uh, een RTL-nieuwsbericht... Voorzitter, dat uh, waarheidsgetrouw is, dat zij al voordat ze het gesprek met Balkenende had, uh, inzage had gehad in dat, uh, dat rapport. Nou, dat kan alleen maar als je een vreselijk goede relatie met de dienst hebt. En toen terug, uh, terugdenkend aan de periode dat zij uh, in Detus daar zei... Ik, ja, dacht ik, ja, het is ook voor de hand liggend... dat iemand die bekend is bij de dienst omdat ze veiligheidsonderzoek gaat... toen ze thuis kan lopen bij buitenlandse zaken als politiek studenten dat die een, een contact met de BVD heeft. Ze zouden wel gek zijn als ze geen gebruik daarvan hadden gemaakt. En wat dacht u toen? Dacht u toen, <coughs> hij heeft een relatie met die Segerby? en daar kan de BVD gebruik van maken? Of dacht u, die BVD heeft haar op Zeggerbie gezet? Dat, nou, dat weet niet. ik niet. Ik dacht alleen, als die relatie al bestond... voordat zij naar de Verenigde Naties toe ging... als ze toen al haar gerecruiteerd hebben... dan is het niet ondenkbaar dat... En verder ga ik niet... is het niet ondenkbaar dat zij op verzoek van de dienst... die een uh, contact heeft gelegd. Maar is het dan dat toch is. niet vreemd dat diezelfde BVD geen bezwaar zou hebben gehad tegen het feit dat ze al eind jaren tachtig... een verhouding uh, zou hebben gehad met uh, Klaas Bruinsma. Maar daar had de BVD niets mee te maken. Dat was, kijk, toen, toen was er nog studenten, politiek logistudenten. Uh, dat, dat was, was vele jaren eerder. Toen daar had de BVD niets mee van doen. Uh, Bruinsma was geen onderwerp van aandacht van de BVD, maar van, de, van justitie. Maar dan hadden ze dat niet moeten weten dan? Ja, maar dat contacten was wel, maar in welke mate dat, uh, dat er was uh, dat is niet zo interessant, denk ik uh, uh, gelukkig hebben wij geen veiligheidsdienst in Nederland die van alle intimiteit uh, intieme details van persoonlijke relaties van staatsburgers op de hoogte is kortom samen te vatten als een speculatie waarvan u denkt nou, dat zou wel in het hele plaatje passen en eens kijken of er nog iemand van officiële uh, nou ja, de kanalen op reageert nou nee, ik denk nu gebruikelijk dat we de huidige AIVD, de vroegere BVD, nee. ook weer enige informatie geeft over, uh, over de bronnen die ze gebruiken. Nee. Maar ik heb alleen, en, en nogmaals, mijn boek gaat er ook niet over. Ik heb, een, ik heb dit boek geschreven de tweede keer over de, mijn tijd bij de BVD. Vooral om aan te geven hoezeer in de huidige tijd, in het eerste decennium van, van deze eeuw, het uh, politieke maatschappelijke klimaat is veranderd onder de richting van de gebeurtenis van 9-11 ten opzichte van de uh, periode dat ik bij de dienst werkte en dat was veel meer terreurdreiging sprake was, maar daar heel kalm en beheersbaar werd gereageerd. De-escalatie was het motto. Geen politieke motieven in de rechtszaal. Uh, alleen maar gepleegde daden. En je ziet nu in de bejegening van uh, bijvoorbeeld de Hofstadgroep dat het alleen maar over uh, plannen en ideeën en daden gaat in het Hofstadproces van 2006. En niet over gepleegde daden. Huh. De, nou, en, en, en, da en bovendien heeft door die terreurdreiging en het Kielzog van de Strategie of vier van president Bush in Amerika heeft ook de Nederlandse regering een, een, een hele net van uh, controle op de Nederlandse samenleving gelegd. Uh, onder het motto van uh, de brede benadering in bestrijding van terreur. En dat, uh, en dat zou rechtvaardigen dat uh, van u en mij uh, honderden, zo niet duizenden gegevens uh, worden vastgelegd. Van uw creditcard en uw internetverkeer tot uw gsm-verkeersgegevens, etc. Dat heb ik, uh, ik willen uh, wil aan, wil aangeven. Daar heb ik mensen van bewust willen maken dat dat een enorme verandering is tegenover ten opzichte van de eerdere tijd, terwijl er nu naar twee enkelvoudige moorden zijn gepleegd... en je toen uh, uh, tien aanslagen had met, met uh, twintig uh, dodelijke slachtoffers. Ik weet even niet precies wat u bedoelt, maar uh, ik uh, kan me nog herinneren... dat in ieder geval iedere BVD-ambtenaar gewoon uh, moest verklaren... dat hij over zijn tijd van de, dat hij daar gewerkt had, niet iets zou schrijven of niet iets zou zeggen. Gaat dat voor u nu weer gelden eigenlijk? Nou, in Schrijf, schrijf ik niet zozeer als BVD... maar te maken meer als oplettende krantenlezer. Uh, want ik werkte er al lang niet meer. En, en ik heb gewoon uit open bronnen... die beschikbaar zijn voor iedereen... heb ik die conclusie getrokken... dat het bijna niet anders kan dan dat. En ik heb uh, me verbaasd... dat uh, een wakker onderzoeksjournalist... niet eerder op dat idee is gekomen. Het is gewoon open bronnen materiaal... dat je naast elkaar legt en dan zegt... Van, nou, als je dat ziet... Uh, Dank. We spraken met oud bvd Frits Hoekstra. Het ging dus over de vermeende werkzaamheden van Prinses Meepen voor de BVD. Een allemaal anderhalve pagina, maar niet veel dus, maar wel belangwekkend. In zijn boek De Dienst, de BVD van binnenuit. Uitgeverij Boom verzorgt Meer info te vinden, nieuwshow.nl. Voor het eerst moeder worden ervaren de meeste vrouwen als een aardverschuiving. Je blijkt met flesjes geven en luiers verschonen makkelijk een dag te kunnen vullen... zonder zelfs ook maar aan douche douchen te... Toe te komen. Laat staan de supermarkt aan het einde van de straat te halen of eens een goed boek te lezen. Hoe moet dat in hemelsnaam wanneer je in één jaar twee baby's krijgt? Zoals Volkskrant-columniste Brand Kostjes overkwam. En dan kun je over dat wat jou het meeste in beslag neemt nog niet eens je hart uitstorten in je dagelijkse column. Want moeders die over hun kinderen schrijven kunnen rekenen op een pakken heet mail. Nou, dan maar in een boek. Deze week verscheen het jaar dat ik tussen haakjes twee keer moeder werd. En Averland Korsjes is bij onze gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even iets heel anders als je het niet erg vindt. Uh, uh, Joan Collins, voormalig Dynastyster, staat twee avonden in het De La theater in Amsterdam. Met One Night with Joan. Je was er gisteren. Ja. Vertel eens even. Nou, het was een uh, geweldige avond. Toch ook wel heel erg door het publiek. Want ik heb werkelijk nog nooit zoveel... Ja, uh, SBS-garnituur, sterren bij elkaar gezien. Gordon was er, uh, Vanessa was er. Uh, nou ja, dat waren dan de hoofdgassen. Uh, uh, Lego natuurlijk. Oh, ja. En nou ja, dat was dus heerlijk om naar te kijken. En die kwamen allemaal voor Joan die meteen een staande ovatie kreeg toen alleen nog maar het Dynasty-fragment was vertoond. Ze was nog niet eens op het podium aangekomen, ging iedereen al staan. En ja, zij is een soort uh, graatmagere vrouw van toch echt wel bijna tachtig... die dus ook het grootste deel zittend vertelt, begrijp ik ook wel. Maar ze vertelde heel vermakelijk over haar werkende leven. Wat wel jammer was dat de scheidingen dan allemaal... Dat was ten tijde van scheiding één en dat was ten tijde van scheiding twee, maar niet... Leuke verhaal achter die scheidingen. Terwijl daar toch ook zoveel over te vertellen was. Maar, en zag je uh, dan foto's van die mannen op de achtergrond? Ja, die wel. Je zag wel veel foto's. Het was een afschuwelijke graphics. Had haar eigen man, die, geloof ik. 40 is of zo, uh, gemaakt. Uh, maar dat was wel heel vermakelijk, al die foto's. En ook veel natuurlijk fragmenten uit haar. Uh, en ik wist, ik wist eigenlijk helemaal niet... dat die vrouw zo gigantisch veel gedaan had. Ze heeft bijvoorbeeld ook nog in heel veel horrorfilms gespeeld. Om een begrepen heel toch, Heel veel he? b <laughs> ja. Maar dat was wel leuk om naar te kijken, ja. Nou ja, dus het was een... een, een, een je had geen spijt? Nee, totaal niet. Nee, nee. ik ben zelfs nog echt blijven hangen... om nog meer mensen <laughs> kijken te doen, ja. Nee, want ja, je denkt ook van, ja, god, bedoel, wat zou je... Wat moet ik nou met Joan Collins, ja. ja. Maar ja, zij is ook wel echt zo'n actrice van het actrice soort. Dus zelfs als ze haar hand naar het scherm beweegt... dan is dat al een soort van beweging met he waar heel veel drama in zit. Maar was het ook omdat je heel veel naar Dynasty hebt gekeken? Oh, of ja. Is het een... Ik was echt een Dynasty-fan. En uh, ook wel omdat ik natuurlijk dacht, dan kan ik er een column aan verschrijven. Ik bedoel, uh, daar doe je het over. Maar ook gewoon omdat ik met vriendinnen ging, die dat allemaal heel leuk. Het was gewoon een fijne vrouw eigenlijk. En ging het ook oh, nog over haar kinderen? Om nou, het enige wat ze over <laughs> de kinderen vertelde, ze heeft dus zelf drie kinderen en ze had er dan nog drie van een, <laughs> een van haar vele exen, dus zes kinderen. En toen had ze ooit een kerstkaart gestuurd. Stond boven: Christmas is for children. En dan klapte hij hem open en zag je al die zes kinderen. One some of ours stond er dan, <laughs> want ze waren er van een paar af. Dus dat was dan de moeder, het moederverhaal dat ze met kerst de kinderen wilde weggeven. Uit het verhaal begreep ik dat de interviewen, dat kon wel bij haar als je dat wilde. Maar het NOS-journaal meldde dat het 12.000 euro kost. Oh ja? Ja. ja. Ja, ik heb het gevoel dat ze in geldnood zit. Nou, kennelijk. Ja, uh, anders uh, ga je uh, niet uh, op je tachtigste al die theaters af. Nee, uh, ja. Met je man. Maar goed, een moed, moederlijke vrouw kan je het toch niet noemen. Hè? Nee, nee, leek me niet. Maar ze had wel erg lieve foto's van haar met, met Pip. En dan was ze steeds heel mooi opgemaakt met zo'n kleine baby in haar armen. Ja. Hé, yeah. hey, uh, uh, moederschap, hè? want daar gaat, daar gaat je boek over. Yeah. Ja. Je, je, je schrijft ook dat je... Uh, uh, op het moment dat je over uh, het moederschap gaat praten... In je, in je columns, dat er dan allerlei boze reacties uh, komen. Ja, dat, dat is wel zo. Nou, Ik sprak laatst jou nog, een keer over het boekenbouw. Ja. Ik je gaat? niet te veel over je kinderen ja. schrijven, hoor. Nou ja, ik, ik, ik, ik, dat is waar. Ik ben ook. Ik, ik ben een grote liefhebber van je columns. Ja. Dat is echt waar. En ik, ik geniet altijd heel erg van de kijk die je op, op, de, op de maatschappij hebt. En Dankjewel. allerlei details die ik dan uh, nog niet heb gezien. Dat ik denk ik, oh ja, leuk. En op het moment dat het dan uh, over die kinderen gaat... Ja, wordt het voor mij dan toch iets minder interessant? Ja, dat is verschillend. De, de een zegt juist, oh, schrijf juist meer over het gezinsleven. En de ander zegt, schrijf nou alsjeblieft meer over tv of over politiek. Iedereen heeft zo zijn eigen ding. Maar ja. kinderen lokken nogal een heftige reactie uit. Dat is wel nou ja, mijn. Je zou kunnen denken, dan schrijf ik dat lekker bij ouders van nu. Ja. En dan doe ik nou, het in ik de schrijf, Volkskrant Ik schrijf breder. er echt feitelijk voor de Volkskrant. Ik heb het nageteld over één per maand. En ik schrijf een hoop columns in de Volkskrant. Ja. Dus zoveel is het helemaal oh, is niet. Twaalf per jaar. Maar hoe zou, het, hoe zou het komen? Dat, dat er relatief, dus daar, daar verder reacties op. Komen. Ik denk dat, dat mensen. Ja, dat, dat vind ik moeilijk, want ik heb dat zelf nooit gehad. Ook toen ik zelf nog geen kinderen had, las ik bijvoorbeeld graag Sylvia Wittemans columns ja. over haar kinderen. Dus ik, ik weet niet precies wat het is, want ik heb het zelf niet. Ja. Dus, maar ik. Ja, het is, het is. Mensen vinden het misschien te privé? Ja, ja dat zou ook kunnen. Ja. Maar ik hou ervan om over privé dingen te schrijven en over te lezen. Ja, daarom vond ik het ook zo erg dat Joan Collins niet over de scheidingen ging praten. <lacht> er kan ook nog een andere reden zijn. Omdat dus de toon van je columns wel echt veranderd is. Sinds, uh, nou ja, sinds twee jaar geleden. Toen waren die columns juist altijd dat je... Ik ook als, eh, eh, als ja, man. Nou, ja, ja. maakt denk... niet uit of je man of een vrouw... Nou, dat wie... maakt wel uit. Want dat, voor, dat je in het begin altijd dacht... het is toch een ontzettende originele manier van kijken. En dat nu je vaak het idee hebt... ja, dat kijkt nu naar binnen... maar dan wordt het voor mij minder interessant. Ja, ja dat is natuurlijk heel vervelend voor mij om dat te Nee, horen. nee, nee. Ja, me, meen maar, je dat? Uh, nou, dan ja, realiseer tuur. je het toch wel? Uh, ja, maar ik heb dus niet het gevoel dat ik alleen nog maar naar binnen aan het kijken ben. Ik denk dat als je, als je kinderen krijgt uh, en je schrijft daarover... Nou ja, ik, ik heb dus sterk het gevoel dat ik nog steeds wel heel erg naar buiten kijk. Kijk In dit boek kijk ik natuurlijk naar het moederschap, ja, daar ja. gaat het ook over. Maar ik ben juist ontzettend bewust altijd dat ik denk, ja, het moet over zoveel verschillend mogelijk onderwerp. Ook als ik bijvoorbeeld nu over Joan Collins... zou ik niet in diezelfde week weer over een tv-courivee schrijven... om maar wat te noemen. Ja. Dus ik ben daar echt juist heel uh, bewust mee bezig. Dus als mensen zeggen, je schrijft alleen nog maar over je kinderen... je kijkt alleen nog maar naar binnen. Dat is niet zo... Nee, dat is de perceptie van de mensen. Ja, en het is ook seksisme, want uh, dat zei ik ook uh, vorige week in het parool. Als Martin Bril over zijn kinderen schrijft, dan was het echt van geweldig. Ik kom er <lacht> overal over vertellen. En joh, je schrijft over je dochters, wat leuk. En als een vrouw doet, ze, wat ben je een muts? Dat is echt zo. Ja. Ja. Is, is dat ook een beetje de teneur van die heetmail? Want je hebt het heetmail mail. hè? Nou, dat hè? valt best wel mee hoor. Ik bedoel, ik krijg gewoon af en toe een mail van iemand die zegt: hou nou eens op over je kinderen. En, uh, maar dat is niet zo. Ik bedoel, dat is echt niet zo veel of, of zo heet, zeg maar. Maar uh, uh, ja, dat, dat, dat is dat. Het gevoel blijkbaar. Maar ja, daar staat tegenover dat dus heel veel mensen dat juist fijn vinden. Ja. En dat ze bij de krant zelfs hebben gezegd... je mag wel meer over je gezinsleegstij. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar inderdaad precies... maar dan gecentreerd daarop een hele aparte rubriek krijgen. Want er is onterecht natuurlijk een giga belangstelling. Ja, voor. maar ik, waarom zou het in een aparte... Kijk, mijn, mijn column gaat over alles. Gewoon alles. De boeken die ik lees, de films die ik zie... Uh, wat ik op straat tegenkom, daar hoort het gezin ook bij. Ik zie het niet als een los ding in het leven. Nee. Ik zie het gewoon als een heel belangrijk onderdeel van het leven. En maar jij dacht wel van... luister, ik heb er nog ontzettend veel meer over te melden... Ja. dus ik ga gewoon niet ja. lekker een boek uitgeven. Precies. Ja, dat, dat was wel een bewuste gedachte. Ik dacht van, laat ik toch al dat materiaal wel gebruiken. Weet ja. Je? Ja. Maar je had niet, niet, je had niet genoeg... De, dit boek, even voor de goede orde... is niet een verzameling uh, columns. Nee. Er zaten er misschien een, een paar in die je kon gebruiken. En nee, ik heb gewoon hoog. al het materiaal wat verder nog in mijn hoofd zat... maar waarvan ik wist dat ik het vooral niet allemaal in de ja, voorschap zou ja, nee, okay, gaan zeggen. Nee, nee, op, nee, ja. nee, maar dat, dat weet ik gewoon. Ja. Ik bedoel, ik, dat is ook logisch. Maar toen dacht ik, daar ga ik gewoon een fijne boeken over schrijven. Ja, ja, daar had ik ook echt zin in. Ja. Uh, misschien even een klein stukje? Ja, ik heb, ik nou, vond... misschien nog even één een, oh, oh, een, ja, een, ja, een, een klein voorbeeldje. Want ik vond dat toch wel illustratief. Jij komt hier binnen, je ziet het boek liggen. Dat ligt daar bij Mieke. Eh, Mieke vraagt even in ieder geval wat voorlezen. Je zit een beetje glazen naar het boek te kijken. Want nou, ja, oh. jij, jij hebt een boek uh, thuis liggen... waar helemaal geen letters in staan. Nee, ik bij had in de dummy. Precies, ja. jij had alleen de nou ja. dummy. En, en, nou, dan zegt Mieke, nee hoor. Nou, pak, pak, en dan zeg jij, ja, maar ik geloof dat al twee weken... inderdaad het bij de uitgeverij nee, ligt. Nee, drie dagen oh, drie dagen. Ja. En ik heb geen tijd om nee. het op te halen. Nee. Nou ja, dat... Mijn leven is druk. Dat mag je ja. wel zeggen dan, ja. Ik heb het druk. Ja, maar mee. je mag dit exemplaar nu mee na. ik nou, ja, ben, ben ja. wel echt heel blij mee. Oh, oh. Het is zo leuk om je eigen boek met letters ja, te maken. Ja, maar natuurlijk. Maar dat zou ik dus ja, denken, ik ja, vijf over negen Deze week was er journalistisch druk. Ja. ja, echt heel druk. Nee, maar kennelijk is het dus iets wat de hele zaak overneemt. Want als je drie dagen kunt Ja, ik werk wachten, ook ja. heel veel. Ja, ik, ja. Heb, ik heb behalve in de Volkskrant ook nog wel een hoop andere... Ja, gelukkig. Ja, ja, gelukkig, ja. En bovendien, het is wat jij zegt, uh, je bent in één jaar, nou bijna, een beetje gesmokkeld, oh nee, dit is boek. Nee, te... uh, <laughs> je hebt het nu daar. Uh, In één jaar, nou, je hebt in, in december kreeg je een kind en in, uh, in januari... En, in januari, jaar, drie dus, weken. ja, ja. Dus dat is bijna in één jaar. Bijna dus, in dat een jaar. Is, dat is pop, in tussendoor of, bijna uh, geen tijd om aan te kleden? Nou. Ja, nou, ik heb ja, wel zeg. heel lang uh, in dezelfde kleren rondgelopen. Dus qua kledingbudget heeft het me ontzettend ja. veel gescheeld. Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> ja. En altijd UX aan. Toen kon ik die steeds heel makkelijk. Ja, ja, wat, wat, wel, uh, wat ik heel leuk vind, vond, was bijvoorbeeld dat, dat stuk. waar heb ik echt om me dadelijk om gelachen. Want er zit zo of wel zelfspot in ook, dat je uh, beschrijft dat je je, je lichaam toch behoorlijk geruïneerd was na die twee ja, bevallingen, zeker. of uh, hier en daar uitgelubberd, wat natuurlijk ook heel... Nou ja, nee, maar je, je schrijft er zelf over, dus zo, dan mag ja, je ook Ja, daar ben ook, ik ook helemaal zeggen. niet beschadigd nee over. Nee, nee, en dat je dus dan uh, zelfs... Uh, uh, en, en mensen tegenkomt die uh, vragen of je misschien uh, zwanger bent ja. nadat die bevalling al achter de rug is. Ja, dat vind ik dan, dan, vindt dan echt wel weer hilarisch. Er zijn ja, het denk het ik niet, niet zoveel vrouwen die dat op zouden schrijven. Nee, er waren ook mensen die zeiden heb je dat verzonnen of is dat echt gebeurd? Want die dachten, dat, is, dat, dat ga je toch niet over jezelf schrijven. Ik schrijf ook bijvoorbeeld heel eerlijk dat ik mijn buik ga laten opereren bij een chirurg En dan zegt hij, nee, nou, maar dat zeg je toch gewoon voor het boek. Dat is toch niet echt zo? Ja, dat ga ik wel echt doen. Ja. En ik vind ook, weet je, als toen ik bij die chirurg was, die zei van ik heb hier de hele dag vrouwen met van die malle buiken. Ja, dat is ook logisch. Als je zoveel kinderen ja. achter elkaar krijgt... Ja. en die van mij waren vijf kilo per stuk... ja dan uh, wordt ja. de buik wel een beetje man. Vijf kilo, dat zijn wel... 4,9 en 4,6. Ja. Dat zijn echt volwassen types. Echte kleuters, ja. ja. Dus uh, wat heel weer handig was... want nu komen ze heel stoer en grote over... en we kunnen heel veel. Maar, uh, uh, <lacht> kunnen we vertel, door. vertel. Nee maar, uh, nee, maar dat is dus grappig... dat, dat er dat rust toch kennelijk... want er was ook bij interviews van... mag ik je daar wat over? Vragen, maar ik schaam me daar helemaal niet voor. Omdat ik denk, ja, dat is de natuur. Ik ja. vind altijd, als je het opschrijft, dan mag je het iemand ook overvragen. Ja, vind ik ook. Ja, en, en het, het, maar ik denk dat mensen toch denken dat ik dat eigenlijk. Ik vind het natuurlijk wel erg. Dat mijn buik er zo mal uitziet. Aan de andere kant denk ik, ja, er zijn ergere aanleidingen om onder het mes te gaan. Dus, uh, precies, en ja. jij zegt ook van, nou, de vrouw moet gewoon niet zeuren. Je moet er gewoon blij zijn dat ik in de. Dat, dat er zijn ze er, zijn. precies. Ja. En je wilde ze altijd heel erg. Heel naam. graag, ja, Supergraag. graag. Ja. Even dat stukje lezen toch maar dan? Nou, ik zal even iets uh, lezen. Even kijken, wat had ik nou ook weer bedacht? Oh ja. Um, dit gaat er toch uh, dit gaat er over dat mijn zoon het weigerde om het woord mama te leren. Benjamin heet hij. Benjamin, ja. ja. Hij is nu twee. Um, uh, het was niet, uh, het was, of, hij had eerst een lievelingswoord, nee. Maar dat werd auto. En toen, na een jaar en acht maanden... kwam toch ineens het hoge woord eruit. Mama. Daar kwam dan werkelijk het magische woord mama. Was het dan zo moeilijk geweest? Was het dan zoveel ingewikkelder dan woorden als krentenbol, vliegtuig, pino, piemol en papa? Kennelijk wel, want het kostte me zo'n jaar en acht maanden om het woord mama te leren. Nou ja, dit is een heel schrijnend oh. hoofdstuk ja. over taalontwikkeling. Ja. hoe noemde hij je dan daarvoor? Hij noemde me helemaal niets. Hij zag me oh. gewoon als, ja, ik denk dat ik zo'n gegeven was. Dat hij dacht, dat is gewoon de lucht of de, het meubel wat altijd naast me staat. Aaf of zo? Nou, nu noemt hij me wel eens Aaf. Dat vind ja? ik ook heel raar. Dat vind ik ook, ja. Maar dat is natuurlijk omdat Gijs altijd staat te roepen onderaan de trap. Aaf, weet ja. je wel, wil je En dan gaat hij ook Aaf meeroepen. dat moet dan uh, wel Ja, maar Aaf papa zijn. kwam er echt aanmerkelijk eerder uit. En heel erg. Nee, maar goed. Nee, maar vind je dat dan toch echt vervelend? Of is het... Nou, ik moet zeggen, bij mijn dochter was het precies zo. En toen dacht ik, nou, ik ga die training, maar bij hem heb ik echt zitten trainen. Weet je als niemand keek, zat ik zo van... van... Mama, mama, mama, mama, Het werkte helemaal niet. Het nee. Nee. is kennelijk een hele moeilijke klank. Ja. Ja. Je, je, je, je, zelf heb je moeder op vrij jonge leeftijd verloren. Ja. Speelde dat ook nog een, een rol? Ik kan me voorstellen dat als je dan zelf kinderen krijgt... dat dat dan ja, nog weer even extra schrijnt. Ja, dat is wel zo dat, dat, nou ja, dat ik het gewoon heel jammer vind dat ik niet weet... Uh, oh, ja, hoe zij het precies deed als moeder. Weet je, dat, dat zou ik zo. Want ze was een hele goede moeder, dat weet ik, zeg maar, uit de verhalen. Maar ik had het graag zelf ook intern willen weten dat ik dacht... nou, dan ga ik het ook zo doen, of dan ga ik het niet zo doen... of uh, dan ga ik het met haar bespreken. En sowieso een oma, natuurlijk... nou, ik heb een hele lieve schoonmoedige oma... maar ik denk dat het ook heel fijn is om je eigen moeder als oma erbij te hebben... die je dan kan helpen. En daar ben ik wel jaloers op bij vriendinnen, als ik dat zie. Of dat je haar had kunnen vragen, ja. hoe moet ik het aanpakken? Ja, nou ja, als ik dus aan... want de verloskundige stelt je ook al die vragen... hoe was je moeders bevalling, hoe groot waren de kinderen die je moeder heeft... dat weet ik gewoon allemaal niet. En dan ga ik dan mijn vader vragen... En die weet het ook allemaal niet meer. Wat, wat ja, een man blijkbaar niet zo goed onthoudt, of mijn vader in dit geval ja. onthoudt... zei ja, ik had wel heel veel weeën. Maar ja, goed, dat geloof ik niet. En uh, dat is ook niet waar <lacht> het om gaat. Ja. Dus dat vind ik echt jammer, dat ik gewoon niet eens weet... Hoe, hoe, ja, hoe haar bevallingen zijn geweest. Maar je beschrijft haar ook als een hele elegante vrouw, met ja. hakken en zo. Terwijl, ja. ik denk, terwijl je zelf dan volgens eigen boek gewoon een jaar lang... in soepjurk. Nou, dat misschien grondloos. heeft zij in die tijd... want zij kreeg er drie achter elkaar. Dus die ja. is nog erger dan ik. En, uh, ook snel achter elkaar. Heel snel. Oh. Ja, er zit ook zo weinig tussen ongeveer. Oh, oh. Dus uh, ze was ook echt een babybuncher, zoals dat heet. Maar... Um, ik zie wel foto's waar ze er heel patent op staat. Dus blijkbaar ja, oh, als, zij, als zij toch nog ergens een krotsang liggen. Hey, maar eh, jouw vader, nou ja, Hugo Brandkors, ik denk dat we dat allemaal wel weten... die schreef ook heel, heel veel, maar schreef hij wel eens over jullie? Nou, mijn vader die zegt altijd tegen mij... jij gaat toch niet over privé dingen schrijven? Ah. Dat vind... Maar hij schreef wel eens over ons, maar dan eh, verzon hij het gewoon. Dus dan was er bijvoorbeeld in de Efteling was ooit een attractie vast blijven staan, waardoor heel veel kinderen... het halve weekend bovenin en ergens... die lange Jan hadden gezeten. Of zo. En dat is even, ja, mijn kinderen zaten daarin. En, het was, en dan kreeg je natuurlijk weer allemaal van onze oppassen. Van, oh mijn god, Hugo, wat is er met de kinderen gebeurd? Maar dat was gewoon een verzinsel. Mm. Maar hij vindt het echt... Hij vindt, het, hij vindt over je privéleven schrijven... ja, daar kan hij gewoon niet bij. Maar ja, dat is voor hem iets ondenkbaars. Dus dit, dat boekje gaat hij ook niet lezen dan, denk je? Nou, ik denk het wel. Ik denk, hij vindt het heel leuk om het te lezen... maar hij zou het zelf... Nooit doen. Is nee. Hij is wel een enthousiaste opa. Ja, zeker. Ja. Het is een prachtige tuin dus van een hele gelukkige moeder. Is er nou ook nog iets waarvan je uh, achteraf zegt... dat had ik toch wel graag geweten twee jaar geleden? Uh, voordat ik eraan begon? Mm, nou ja, ik wist wel al heel veel, maar... Um... Ja, vooral dat ik niet zo angstig hoef te zijn over mijn eigen moederschap. Want, want ik was dus misschien ook wel, omdat ik dus mijn moeder niet lang heb meegemaakt... was ik zo bang dat ik het gewoon niet zou kunnen. Dat, dat was het een beetje. En in welke zin niet? Nou kunnen? ja, dat ik heel ongeduldig zou zijn. Dat ik niet genoeg aandacht voor ze zou hebben. Dat ik niet genoeg li liefde zou kunnen gewoon geven. Gewoon niet geschikt zijn? Ja, gewoon niet geschikt. Aha, ja. En dat is dus een van de grote dingen in dat boek, die blijdschap dat je heel ik, geschikt ervoor bent. Ik ben heel geschikt, ja. ja. ja. Ik, denk, ik denk eigenlijk iedereen, maar dat was ook toen ik mijn dochter kreeg... dat was dus heel snel na mijn zoon. Toen lag ik dus, want ik kreeg een geplande geplande Nee, dat is heel raar... dan weet je wanneer het kind eruit gaat komen, al weken, dat is heel vreemd. Maar uh, dan lag ik daar en ik zei, maar ik ben zo bang nu, ik ben zo bang. Dan zei die vrouw, waarom dan? Toen zei ik, nou, ik ben bang dat ik haar niet genoeg liefde kan geven... want ik heb het al allemaal aan mijn zoon gegeven. Ik was helemaal niet bang dat dat mes er weer in zou gaan en zo. Hè. Maar uh, toen zei ze, nee nee, nee dat kan. Echt, dat kan echt, maar dat was een soort paniekvlak voor die operatie. Dus dat had ik wel willen weten, maar dat weet, dat weet je gewoon niet. Dat kan ook niet, want dat verzekerde iedereen. Maar het komt wel goed. Je wordt een leuke moeder, maar dat had ik, ja, dat had ik door goddelijke interventie wel even willen horen van uh, een hogere macht. Dank uh, uh, je wel, Columniste. Volksgenoots We Afmol. die rubriek je, om en om, hè, met Sylvia Wittenman. Ja, Witten, man, was ik om en om. Ja, en ik heb dan op zaterdag. was daar, te veel, toch? Uh, nou, ik vond, ik deed nu zes jaar en. Uh, Vijf keer per week echt een goed onderwerp. Dat was het een beetje. Het schrijven gaat altijd wel vanzelf, maar gewoon het onderwerp. Dus nu hoef ik maar drie keer per week goed onderwerp. En ja. dan doe ik op zaterdag een rubriek over de wereld van de sterren. Dat oh. vind ik ook heel fijn. Ja. ja, heerlijk. Goed, dankjewel. Het jaar dat ik uh, te zaakjes twee keer moeder werd, is een uitgave van Podium Informatie via nieuwshow.nl. En geniet van je kinderen. Dankjewel.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 Was dit eigenlijk? Was het, uh, dit, was, dit was. Ja, nee, ik ben tot tranen toe ontroerd. Dit was uh, Julia van. Uh... De Beatles, van de White Album. Precies, het, en, het waren nog de Beatles, maar het is de moeder van John. Ja, en, uh, uh, Paul McCartney deed dat wel vaker. Die nam dus alleen nummers op. Hè. Dan waren de andere jongens weg en dan ging hij nog een beetje klooien in de studio. Mm. John Lennon deed dat eigenlijk nooit. Maar dit nummer wilde hij dat wel per se doen. Want hier komen allemaal emoties uh, komen uit hem... die hij niet met Paul, en niet met Ringo en niet met George uh, wilde delen. Hè. In die fase van de Beatles waren we al beland, zeg maar. Maar dat kon hij ook helemaal niet. Want die moeder... Nou ja, we, we hebben het net over moeders en kinderen gehad. Ja. John Lennon was een moederskindje in het kwadraat. Hè, uh, maar zijn moeder is ook nog eens jong overleden. Het is ja, de uh, moeder van Aaf. Ja, ja, ja uh, nou, uh, hij, die moeder is ouder geworden, denk ik. Of tenminste, de moeder van Lennon is uh, op zijn 18e overleden. Dus die oh, heeft, ja. uh, alleen hij heeft het ook weer niet meegemaakt. gemaakt. Omdat Precies, hij, was volgens mij al, al weg toen hij drie ja, was of zo, Ja, zij was een moeder toch? die geen moeder wilde zijn. Dus hij had ja. een uh, vader, dat was een zeeman en een moeder nou die wilde gewoon in kroegen hangen en naar de dancing toe. En die had een nieuwe man ook al, dat wist die zeeman weer niet... maar toen hij thuis kwam een keer uh, ontdekte hij dat. Toen moest de kleine John op vijfjarige leeftijd van zijn vader... dat vertelde ik de vorige keer, kiezen tussen zijn vader en zijn moeder... Ja. Nou, dat is een onmogelijke keuze natuurlijk. Zeker, dat is altijd een onmogelijke keuze. Maar als je vijf bent, is dat helemaal een onmogelijke keuze. Uh, hij koos eerst voor zijn vader. Toen liep zijn moeder boos weg. Toen ja, die hij achter zijn moeder aan. Toen koos hij voor zijn moeder. Toen liep zijn vader kwaad weg. En uiteindelijk is hij opgevoed door zijn tante. Die zei, dit kan zo niet, jongens. Uh, maar hij heeft altijd met die moeder een, een krankzinnige... Ja, een krankzinnige band gehouden. En dat is het centrale gegeven van die biografie... die ik hier voor me heb liggen. Dat ik drie weken geleden ook al bij me. Lennon, de mens, de mythe, uh, de muziek. Uh, uh, het centrale gegeven is, er is een soort leed in Lennon. Hij wil uh, hè, hij, die moeder. En dat kan hij niet kwijt. En dat heeft hij via een omweg, voor die dat verklaard... in die muziek kwijtgekund. En daarom heeft hij nooit goed keuzes kunnen maken. Wou hij nou een soloartiest zijn... Nou, hij heeft uh, altijd met die Beatles samengewerkt, vooral met Paul McCartney. Of wou hij het toch met Paul McCartney doen? Met z'n tweeën waren ze echt beter dan alleen trouwens. Kan ik uh, wel objectief van de zekere afstand uh, vaststellen. Uh, wilde hij dat gezin? Wilde hij het geluk met Joko Ono? Of wilde hij toch roeren uh, en snoeren hè, achter, de, achter de wilde vrouwen aan? Uh, dat is, en aan het eind van zijn leven had hij dat eindelijk op orde... Met uh, uh, uh, uh, Joko Ono was hij er helemaal uit. Hij had een schattig zoontje, Jan. Uh, ja, dat, is, dat zul je dan altijd zien. Of dat zul je niet altijd zien, maar dat is natuurlijk het grote drama. Op zijn veertigste is hij vermoord in, uh, in, 19, uh, in 1980. Uh, dat maakt deze biografie, dat hele verhaal... Het is, eigenlijk zijn veel feiten al bekend. Er staat niet zo heel veel nieuws in, maar het maakt het die schrijver, die Tim, uh, Tim uh, Riley, schrijft het ongelooflijk ontroerend op. He, ik, het, het leest echt als een, een ontroerende roman. En aan het eind, ik ben te jong om het echt allemaal bewust meegemaakt te hebben, de Beatles. En ik ben ook een keiharde jongen. <laughs> maar aan het eind zal ik toch bijna snikkend. Uh, uh, uh, uh, ik kon ook bijna niet geloven dat hij doodging. Opmerkelijk is ook dat, uh, dat de schrijver van dit boek de naam van de moordenaar weigert te noemen. Want hij wil die wilde niet groter maken dan die toch al geworden is. Ja. He, dus hij heeft het gewoon uh, over de moordenaar. Hij maakt die scène ook niet groter dan het is. Uh, maar dat, dat maakt dit boek ja, toch fascinerend om te lezen. En ook. Uh uh, dit is een schrijver die ook de muziek echt betrekt... bij het leven van John Lennon. Dus zoals dat nummer Julia, wat we net hoorden... Hè, dat zegt hij niet alleen dat werd op die, die dag in de studio opgenomen... maar hij probeert het te interpreteren. Het is een dubbel liefdesnummer. het gaat over zijn moeder. En het gaat over Yoko Ono, dus een vrij gecompliceerd uh, nummer. Uh, en uh, daar, daar durft hij bladzitten lang het over gaat door te over gaan. Het gaat over Yoko Ono? Ja, via... Hij, het gaat eigenlijk over een keuze die hij moet maken. Hij heeft die moeder, binding. En Joko Ono ziet die meer als een Want soort moeder. Ik had hem nog niet bij The White Album. Nou, die zat er al aan te komen. Die, uh, die, hij kende haar al. Hij, uh, <laughs> dus. Uh, ja, ja, dat zijn uh, uh, Aan heist het eind, uit. Uit, ja. aan eind van de jaren <laughs> 60. Maar goed, uh, uh, dat is de grote keuze waar Lennon de hele tijd voor staat: moeder, vrouw, minares. En hmm. dat het boek. Alle anekdotes van de Beatles vind ik altijd leuk. Die staan er ook allemaal in, zoals de reactie. Uh, en, en dan hou ik over dit boek op, dan ja, moeten mensen het zelf gaan lezen: de reactie van Pam. McCartney toen, uh, toen Lennon uh, net uh, dood was. Die was bezig een nieuwe plaat op te nemen. Die wordt op straat geïnterviewd. He, je, je, ja, je, je oude gabber. Je, je, uh, Lennon is dood. En dan zegt uh, uh, McCartney. Uh, allemaal kamers omheen. Een beetje vervelend. En dan loopt hij door. En dat is dus een beetje een lullige reactie. Als, uh, als, uh. En later komt hij dan met een officiële verklaring. Als ik had geweten dat John dood zou gaan. zou ik niet zo afstandelijk zijn geweest. He, uh, toen John me begon af te kraken. Was ik niet van plan om te zeggen. Je hebt groot gelijk. Ik ben ook maar een mens. Niemand die zomer een tweede Engelbert Humberdink werd genoemd... zoals mij gebeurde zou zeggen, best hoor, je hebt gelijk. He, dus hij geeft meteen de kiem aan van de ruzie. Die is financieel, maar Lennon vond ook dat McCartney verkeerd bezig was. Dat was de nieuwe Engelbert Humberdink. En dat draait McCartney later terug. He. Dan ziet hij wel het belang van die vriendschap en die muzikale samenwerking. En dat nu bij trouw... de concerten noemt hij hem ook heel expliciet. Ja, en volkomen terecht. Ja, je bent erbij geweest, hè? Ja, allemaal een beetje jaloers. Hm. Bij de gezette van McCarthy onlangs in Nederland. ik, bedoel hm. Nou, Lennon, de mens, de mythe, de muziek. Het is echt een fascinerend uh, boek. Tijdperk, John Lennon, muziek, alles zit erin. Uh, dan ga ik naar het volgende boek. Dat is een roman van een Nederlandse schrijver. En dat zul je altijd zien, dat uh, sluit goed aan bij het voorafgaande. Want dat is uh, eigenlijk een boek over een uh, moederskindje. Uh, ook al. Ja, ook al. Alle moederskindjes. Het, het, nou, het is een boek... Uh, dat pretendeert de waarheid te vertellen. Het is een roman. De verteller pretendeert de waarheid te vertellen. Maar hij vergist zich de hele tijd, dus daar zit ironie in. En hij doet voorkomen alsof hij wil afrekenen met zijn zoon. Uh, maar uiteindelijk heeft hij het grootste probleem met zijn, uh, met zijn moeder. In het boek zelf staat op een gegeven moment dit stukje. De man die, die aan het woord is, is een Hugo. Die is een jaar of vijftig uh, oud. En die zegt, schrijvers kwamen altijd weer bij de vader uit. Door naar de vader te verwijzen kregen ze het voor elkaar voor eeuwig zoon te blijven en nergens voor verantwoordelijk te zijn. En je zou hele bibliotheken als laf en escapistisch van de hand willen doen en wensen dat er een volwassen literatuur zou ontstaan. Een literatuur door vaders geschreven in plaats van door zonen. Dus dat is de inzet van het boek. Hè. Deze man gaat vertellen hoe hij tegen zijn zoon aankijkt. En wat hij allemaal met hem te schaften heeft. En wat die zoon verkeerd heeft gedaan. En dat is wel Heel grappig. mooi gegeven. Ja, want meestal heb je, nou, denk maar aan Jan Wolkers, maar ja. dit, nou, noem ze allemaal maar op, hè. afrekenen met de ouders, met vaders, met, uh, waar, waar je vandaan Mijn komt. Vaders willen ook wel graag afrekenen met hun zoon, neem ik aan. Dat, dat is zeker het geval. En er is ook wel iets om, uh, om op terug te komen. Want die zoon... Uh, die is uh, inmiddels uh, bijna dertig uh, in het boek... die heeft een zeer succesrijke roman geschreven... over de bergbeklimmersport. En centraal erin staat een scène dat hij met zijn vader... toen hij zelf 14, 15 jaar oud was... Uh, een berg ging beklimmen met een neefje erbij. Dus toen was die vader er al bij. En dat neefje is tijdens die klimtocht verongelukt. Dus dat neemt die zoon, die vader, uh, ja, niet kwalijk of wel, dat is dus de, de vraag. Maar die vader neemt die zoon weer kwalijk dat hij dat boek geschreven heeft. Omdat hij vindt dat hij zelf er veel prachtiger uit zou moeten komen. Of dat moet allemaal niet zo op straat gegooid worden. Dus die gaat nu een tegenroman schrijven, een tegenboek waarin de waarheid staat. En dat boek, dat heet Montblanc. Blanc, dat, dat gaan wij lezen. En de dubbele ironie die erin zit is dat het lijkt dus een soort afrekening van die vader met die zoon uh, te zijn. Maar uiteindelijk heeft die vader het alleen maar over zijn moeder. He, dus de oma van die jongen. Uh, die moeder ligt op een gegeven moment in het ziekenhuis. Tussen alle bergbeklimactiviteiten en romanschrijfactiviteiten... door bezoekt hij die moeder in het ziekenhuis. Die ligt daar op sterven na dood, is de suggestie. Uh, en dan uh, wordt ze als volgt getypeerd in het ziekenhuis. Wachtend op haar dood heeft ze een voor haar typerende keuze gemaakt aan boeken. Ik zag haar mobieltje en een stapel romans. Kluun, Consalic, de Da Vinci-code... die ze nog voor haar einde uit wilde hebben. Nou, als je nog een week te leven hebt, is dat een beetje een eigenaardige keuze, zou ik zeggen. Ik wil niks... Ten nadele van ze eigenlijk in de Da Vinci-code. Maar je zou zeggen, ja, als je dan toch zoveel lezen houdt... dan gooi je er nog even wat anders in. Maar goed, je zit je dus verbijsterd af te vragen... wat die man überhaupt in die moeder ziet. Want het is een beetje een oppervlakkige vrouw. En de aap komt helemaal uit de mouw... als blijkt dat die moeder levend dat ziekenhuis verlaat weer. Ze dus we eigenlijk weinig aan de hand. We hebben een week lang getreurd. Ze zou do en ze gaat niet dood. Ze gaat het hele boek lang nog mee. Nou ja, op een gegeven moment vraagt die man, die ik vertel, zichzelf ook verbaasd af. Uh, wat heb ik eigenlijk met mijn moeder? Hè? Waarom hou ik zo van? Want het is toch een... Uh, goed, dus wat een dit, ingewikkeld boek, Ari. Ja, het, het, zoals ik het vertel, klinkt het een beetje ingewikkeld. Een man die afrekent met zijn zoon, maar die uiteindelijk af moet rekenen met zijn moeder. Zo kun je het onthouden. Goed, je zit het goed. Ja, ik vind het prachtig. Door die, het, ik moest er heel erg om lachen, door die ironie die erin komt. En ik hou heel erg van, van onbetrouwbare vertellers. Dus vertellers die zich voornemen hmm. het ene te vertellen. Maar al lezen denk je, ik kan jou helemaal niet vertrouwen. Jij vertelt iets heel anders. Jouw probleem is helemaal niet dit probleem, maar is een ander probleem. En je doet je veel mooier voor dan je bent. En bij die bergbeklimming toen dat jongetje overleed... dan zat je echt wel misschien verkeerd. Want die Ed Zet-Nik heeft al verschillende romans geschreven... maar toch nooit echt naar een Nou ja, Hij komt wel op van literaire prijzen. Maar het grote publiek heeft hij nog niet bereikt. Om het zo maar eens te zeggen. Laten we het hopen dat het lukt. Want dat zou de moeite waard zijn. Dat verdient hij. En de lezers doen zichzelf daar een plezier mee. Mondplank van That's what dan heb ik een uh, schrijver bij me die nog helemaal geen publiek heeft bereikt. Tenminste, dat gaat hij nu doen als het goed is, want het is een debuut. Ik zal er niet te lang over praten. Uh, Sander Kollaert, onmogelijk onmiddellijke terugkeer van uw geliefde. Het zijn veertien verhalen. Bij verhalenbundels is het misschien een beetje lastig om ze te bespreken. Want mm. wat doe je dan? Hè? Moet je er een verhaal uitpikken? Of... In dit geval is het relatief makkelijk... omdat in alle verhalen zit er éénzelfde hoofdpersoon, Erik van Duin. Die leren we kennen als vijfjarig jongetje... en zo naar het einde toe naar een man van een jaar of veertig. Uh, dus door die veertien verhalen heen volgen we telkens hetzelfde de, uh, personage. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat het een roman in de verhalen is, om het zo maar eens te zeggen. Ik heb er één verhaal toch uitgepikt, omdat ik dat een geweldig verhaal vind. En uh, het EK voetbal nadert. En het is het beste verhaal over voetbal dat ik in tijden heb gelezen. Het heet En Dasajef verbijsterd achterliet. Dat is de titel. De voetbalkenners onder uh, ons weten al waar dit om afgaat. In 1988 uh, de EK-finale. Nederland won van de Sovjet-Unie. En Marco van, Basto, Marco van Basten maakte dat legendarische doelpunt. En je was de keeper van dat uh, Russische team, van dat Sovjet-team. Die eigenlijk alleen maar het naar die bal stond te kijken die het doel uh, inging. Hij beschrijft eerst uh, hoe dat doelpunt helemaal in zijn werk is gegaan... in dit verhaal. En iedereen juicht en is enthousiast. En hij beschrijft hoe mensen nog jarenlang over dat doelpunt spreken. En dat is ook zo. Straks komt dat EK eraan... en dan zien we weer honderd keer dat doelpunt voorbij komen. En dan staat er... Uh, alle voetbalminners in de hele wereld waren in extase. En dan komt het witregel. Ik niet. Natuurlijk zag ik hoe mooi het doelpunt was. Hoe scherp het oog van Van Basten. Hoe verbluffend zijn beheersing. En weliswaar voelde ik een juichtoon in de borst. Ik sprong zelfs op uit mijn stoel en bleef met gebalde vuisten staan. De armen geheven, licht voorovergebogen. Maar tegelijk was er een andere gewaarwording. Vaag, troebel, duister, maar onmiskenbaar... en voldoende bewust om een huivering langs mijn ruggengraat te doen gaan. Er klopt iets niet. En vervolgens vat hij een obsessie op voor dat doelpunt. Hij blijft er maar naar kijken. En hij overtuigt mij ook. Als... Ik heb het ook teruggekeken. En het klopt niet, het doelpunt. Er is iets raars gebeurd. Er komt die voorzet van Arnold Muren. Marco van Basten schiet die bal in een boogje over de keeper heen. En het lijkt alsof die keeper met een hand naar beneden getrokken wordt. Peter, Mieke, jij... We zouden allemaal die bal makkelijk gevangen hebben, lijkt het, als je het terugziet. En als je het, als je het dan bekijkt... en nog een keer bekijkt, waarom pakt hij die bal niet? Nou, daar gaat het over. En vervolgens, en dat maakt het verhaal erg leuk... Uh, komt hij ook in contact met Van Basten op een feestje. En dat is een grote idool, is het. Alleen dit is een smetje op, hè? want dat doelpunt klopt niet. En dan, uh, dan denkt hij, ja, ik ga het hem toch zeggen. Hè? Vond, dat is natuurlijk een prachtig doelpunt, gefeliciteerd. We zijn er allemaal tevreden. Maar er klopt iets niet aan dat doelpunt, Marco. En Marco reageert zoals je kunt van geïrriteerd... Hoezo? Ik heb het beste doelpunt uit de... Nou, daar gaat het verhaal over. Hoe dat afloopt... Uh, dat staat in Sander Collard, Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde. Ik zal nog heel even kort uh, het laatste boek noemen... No, dat ik bij ja. me heb. Omdat ik enthousiast ben dat het uit ben. Het is ook echt net uit. Uh, ik ben een bewonderaar van Kaas Schippers. Het boek heet Op de Foto. Uh, en ook dat is weer een heel raar boek. Of uh, ja, ik, ik heb het met veel plezier gelezen. Maar Schippers heeft altijd een rare invalshoek. Twee mensen gaan met vakantie. Staan bij een berg. Mooi weideveldje. Ook weer zo'n berg trouwens. Een mooi weideveldje. Geven het fototoestel aan een Passant, denken ze. Die maakt een fotootje, een kietje van die twee mensen. Ze nemen het uh, fotootje mee naar huis. En thuis zien ze, of ze ontdekken eigenlijk al meteen, dat het een prachtige foto is. En het blijkt ook een wereldberoemde fotograaf geweest te zijn die die foto gemaakt heeft. Nou, het boek heet dan ook Op de Foto. Uh, wat er vervolgens met die foto gebeurt, daar gaat het boek over. Die foto wordt vervolgens uh, gejat van zijn Vrienden verkopen het in Londen aan een museum. Denken daar 40, 50.000 pond voor te krijgen. Komt die fotograaf daar wel of niet achter? Er is iets met die foto aan de hand. Er is iets net niet op te zien, een mysterie. Nou, een typisch Kaas Schippersboek. De 27e letter van het alfabet krijgen we uitgelegd. Het alfabet heeft 26 letters. Hij verzint de 27e letter. Ik heb het weer met heel veel plezier gelezen. Op de foto, Kaas Schippers. Mm, dankjewel, Arie. Informatie allemaal te vinden nog op tekstpagina 260 en natuurlijk op de website www.nieuwsshow.nl Volgende week woensdag opent koningin Beatrix... samen met de bondspresident van Duitsland... de tentoonstelling Dutch Design Huis van Oranje... in het paleis Oranienbaum, nabij Berlijn. Op die expositie staat het hedendaagse Nederlands ontwerp... en de modescentraal gecombineerd met objecten... uit het Koninklijk Huisarchief. Het paleis Oranienbaum was ooit het woonhuis... van de Nederlandse prinses Henriette Catharina... en dat was de dochter van Amalia van Solms en Frederik Hendrik... En uh, de is recent in een, uh, volle glorie gerestaureerd. Over de geschiedenis van het paleis. En in dit gaan we praten met historica en Oranjehuiskenner Rijn van Ditshuizen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de dochter hè, van Frederik Hendrik en uh, Amalia van Solms. Ja. En Frederik Hendrik was weer de jongste zoon van Willem van Oranje. Precies, dus oh. een kleindochter van Willem de Zwijger. Ja. En uh, u, u bent er al geweest, hè? Ja. ja Indrukwekkend, ja, ja. Uh, paleis. Ja, he? nou ja, het is een geweldig paleis. Ja, ik ben er een aantal jaar geleden uh, geweest. Uh, het is een heel mooi groot paleis, maar het heeft jaren leeg gestaan. Uh, de DDR wilde dat nog afbreken, want het was natuurlijk feodaal. Hè. We hebben het over Oost-Duitsland. En, ja. en hebben ze dat gelukkig tegengehouden. is het archief ingevestigd en daarna stond het leeg. Toen zijn ze begonnen met restaureren, maar ja, geld, geld, geld. En toen wilde men de cultuurstiftung dessau wörlitz want die leent heel veel uit van oude portretten van de Oranjes, die daar dus woonden. En die uh, dachten, nou, dan moeten we misschien een van die zalen gaan we eens inrichten. En dan, toen, uh, toen kwam daar ook de Nederlandse bij, en die alles van design weet, Nicole Unicol, die is nu ook de curator. En die ging naar binnen en die zei, wauw, we gaan alle 50kamers inrichten met Dutch design en met de spullen van die Cultuurstiftung. Ja. En het koninklijk huisarchief. Dan maken wij een, een mengsel van oud en nieuw, van de geschiedenis. 17e eeuw, Gouden Eeuw, 18e eeuw en nu. Uh, dus dan zijn de mensen die van historische zaken houden die zeggen. hé, hey, Nederlandse moderne ambacht. Hè, vooral het ambachtelijk het handwerk. Hé, hey, ja. wat leuk. En die mensen die alleen van design en van ambacht houden, zeggen hé, hey, de geschiedenis, wat leuk. Ja. Dus dat is de combinatie. En dat is het spannende. Ja, want nog heel eventjes, hoe kwam die uh, kleindochter van Willem van Oranje daar eigenlijk ooit terecht? Nou, he, uh, Frederik Hendrik had vier dochters, en die moesten natuurlijk goed worden uitgehuwelijkt. He, ah. Gunstig. En dat hebben ze ook gedaan. En die hebben uh, één trouwde met Friesland, en drie trouwden met Duitse vorsten, de regerende vorsten. Zij met de vorst van Anhalt Dessau. En ze waren zo trots op de naam Oranje, net zoals Amalia, die bouwde in Den Haag Amalia, sorry, Oranjezaal, wat ja. nu Huis ten Bos heet. Ja. En die dochters bouwden allemaal paleizen die Oranje heetten. Dus Oranje Woud in Friesland, Oranienburg bij Berlijn, Oranienbaum best bij ja. Dessau. En dan heb je nog Oranienhoofd en Oranienstein. Oké, okay. nou ik heb eens gekeken op de. want het is een mooie website ja. over, die, over die tentoonstelling. En daar kan je dus ook een kijkje nemen hè, op de. Het ja, tenminste een, een beetje natuurlijk. Een geweldige tuin. Pra ook nog heel, ja, waar is. ze dus ook sinaasappels uh, ja. kweekten, hè? Dat was ook die liefde voor de oranjes. Ja. En dus hadden ze hadden ook een oranje boom aan de voorkant uh, ze laten maken... die Henriette Catharina. Want die, kregen dan, die vrouwen toen die kregen altijd een weduwgoed. In het geval dat je man doodging, dan moest je uit het paleis... want dan moest een nieuwe vorst, ja. waar bleef die arme vrouw dan... In, op haar weduwgoed. Daarom konden al die paleizen worden gebouwd. Dus Oranienboom was haar weduwgoed. En daar heeft ze dus, kon ze dus doen wat ze wilde. Dus ze had ook oranjeboompjes. Uh, de, de kelder liet ze dan heerlijk die. Uh, maar, maar, precies, Maar er is maar, heel maar, veel mee. En die zijn dus nu ook weer, zullen er zijn oranje taartjes. Die kan men nu gaan geweldig. eten. daar. Dus we gaan helemaal uh, mengen. Dus dat oude met dat nieuwe. Dat alles wat je ziet en doet, denkt. Hé, hey, wat leuk. Dus het hele naar het verleden brengen. Wie heeft dit, dit hele project getrokken eigenlijk en betaald? Nou, dat is de, vooral dat is de cultuurstiftung toen. Uh, Owerlits. Die is de grote, Die heeft de ambassade in de Berlijn enorm meegewerkt. En het Koninklijk Huisarchief. En dan al die kunstenaars, die zijn ook gevraagd, maak wat moois. Dus het was bijvoorbeeld een hele mooie kristalzaal. Het was toen enorme mode om allemaal mooie met spiegelen, met glas. En ze had ook een glasblazerij opgericht. Want die oranjes deden altijd veel goed. Hè. Die hadden ook weeshuizen, weduwehuizen ook glasblazerij, is bijvoorbeeld de Nederlandse glaskunstenaar... Bernard Heesen gevraagd om in die kristalzaal speciaal glas te blazen. En dat is dus nu helemaal weer met spiegels. Daar kom je dan binnen en denk je, wauw, dat wordt een soort kijkavontuur... wat je dan weer ziet. Dan wordt dus weer tot leven gebracht... zoals het toen was en dat. ja. ja nou, En dat is het bijzondere, op? is dat dus tot een paar maanden geleden... was er dus geen elektriciteit, geen water, geen wc, althans, dan moest je... 10 minuten lopen en die had ook geen slot... Dus ze hebben als een gek gewerkt om dat allemaal nu voor elkaar te krijgen. En dat is ook zo. Dus het is echt geweldig. Ja, want, en wat is er bijvoorbeeld te zien uit dat Koninklijk Huisarchief? Nou, daar zijn bijvoorbeeld. omdat die, uh, het, De gedachte is namelijk dat die prinses Henriette Catharina... die liet alles uit Nederland komen. Want Nederland. voelde zich top. Nederlands. Dus. Ja, maar dat was de top. Wij waren natuurlijk Gouden Eeuw. Dus alles liet zij inrichten: goudleer, behang. de kleren, de juwelen. Der... Nou, alles kwam daar vandaan. Dus nu komt ook alles weer uit Nederland. Dat is de gedachte, hè? Nederlandse kunstenaars. En het Koninkhuisarchief laat dan zien juwelen uit het Koninkhuisarchief. Zoals een zeer kostbare hanger van koningin Emma. Uh, dus dan zie je dus... Uh, uh, op die manier brengen we dus juwelen toen. Dus ook later. Hè? Het Kornelijk huisarchief levert ook bijvoorbeeld een prachtig uh, reisservies van... Uh, uh, Maaike Meu, Marie Louise van hesse Kassel, die zat in Friesland, en dat wordt dan weer met service verbonden. Dus iedere keer wordt er een thema opgepakt wat toen leefde en nu ook. Ja. Dat, dat design dat is uh, heel modern ook allemaal, hè? Dat is heel modern. Ja. Waanzinnig modern. Men ziet de meest idiote spullen. Dus bijvoorbeeld uh, Ted Noten, dat is een bekende. Sieraden Precies. Nou, die werd dan, uh, want ze waren gek op, op, op juwelen. En ze hangen op die portretten zie je aan de muur. En dan zie je al die vrouwen behangen met parels, goud, zilver, uh, diamanten, het kan allemaal niet op. En dus hij heeft nou gemaakt een soort enorme blink-blinktas... Die, die je niet kan gebruiken, hoor. maar dat is dan met, uh, met parels en met goud. Dus dat verwijst weer, kijk, toen en nu. Ja, en ik las dat de Hester van Eger, die ontwerpste, die had dan weer een tas gemaakt van dat behang. He, dus Precies, dus, ja, uit de 17e eeuw. Die heeft ja. een stuk 17e ja. eeuws goudleer. Want daar, dat hing ook helemaal vol met goudleer, dat paleis. En dat is er ook gedeeltelijk nog. Dus daar heeft zij een tas van gemaakt. Dus dat is ontzettend origineel. Zou er daar nou veel uh, Duitse publiek voor zijn, voor zo'n tentoonstelling? Nou, de, pers komt, uh, de Duitse pers, en ook de Nederlandse, maar de Duitse komt helemaal en masse daarheen. Waarom? Omdat Bundespresident Gauck... Ja. Want eerst zou het dus Wolf zijn, maar dan komt ja. Gauk. Okay. En dat is zijn eerste officiële optreden. Dus die zijn als gek allemaal geaccrediteerd. Dus in zoverre hebben wij enorm voordeel... dat dan op die manier de, uh, dat er veel, veel pers komt en hopelijk ook schrijft. En de koningin gaat er ook naartoe. Ja, de koningin opent het. Ja. En vindt ze ook heel prettig, want een paar dagen later... komt Gauk naar Nederland op, uh, voor de 4-5 mei herdenking. Dus dan kent ze hem vast een beetje. Nou ja, ik denk dat uh, die, die Gauk ook misschien meer... een, een... Een type is dat hij ligt dan, uh, dan die wolf. Dat zou best kunnen, ja. Het ja. Is toch een, dat uh... zou best kunnen, ja. Qua type wel, ja. Maar ja. goed, er ja. maar, maar wordt dus wel gedacht dat, dat er in Duitsland veel mensen daar toch belangstelling voor hebben. Voor die ja, het is toch een beetje oranjehuis. Ja, maar toch, wij, hebben, wij zijn eigenlijk heel erg present... in, in, in, ja. in dat uh, Brandenboek en Berlijn. Want wat Frederik II, de grote, de, de, de, de Alte Frits die is nu een enorm feest overal in Duitsland... die werd 300 jaar geleden geboren. Hij was een achterkleindochter van ook een zusje... van deze Henriette ja. Catharina. Zijn nichtje was weer getrouwd met onze Willem V. Dus daar zijn ook allemaal ja. weer banden. En, heb je in Oren... en leeft dat nog daar in Duitsland? Ja, dat leeft zeker, want ik, ik, ik kom dus gisteren uit Berlijn, want ik moest daar de audiotour in spreken. Dat oh, leuk is dat, hè, om te doen. Ja, dus ik kom net een paar dagen heb ik daar gezeten. En uh, daar is bijvoorbeeld in Oranienburg... het paleis van die, van die andere prinses, de zusje... daar zijn allemaal oranjefeesten op 29 april dus een soort Voor wie dan? Or nou, oranjefeest voor de mensen. Die komen allemaal naar Oranienburg, kunnen ze wandelen in de tuinen, Er zijn feest, en dan loopt er, is er een soort... Uh, loopt Louise Henriette van Oranje quasi met haar man loopt haar rond. Dat was de grote keurvorst. Er dus zijn ook oranjefeesten. Nee. Zij waren... En zijn nog steeds de Hohenzollern zijn prins van Oranje. Die titel ja. mogen zij ook dragen. Dus dat die verbondenheid tussen Oranje en Duitsland... met name Brandenburg en Berlijn, is enorm. Dus dat ik denk dat, uh, dat dat toch wel heel veel mensen trekt... Hoop ik. En dan ook omdat Dutch design natuurlijk heel beroemd ja. is. Dus we, het is niet zomaar design. Een leuke combinatie geworden, begrijp ja. ik. En wat moet er hierna nou gebeuren met dat paleis? Nou ja, de bedoeling is: we moeten natuurlijk afwachten hoe dit ontzettend spannende ja. uh, plan, hoe dat loopt. Ja. En dan is de bedoeling dat daar toch geregeld elk jaar spectaculaire spetterende tentoonstellingen komen. Maar daar gaan we over nadenken, ja. afhankelijk van hoe het nu loopt. Maar we hebben geen prinsessen meer die daar kunnen gaan wonen. Goed, uh, dankjewel. Rijn is van dit huis hoorde u historica en Oranjehuizenkenner. Eh, naar aanleiding van de tentoonstelling Dutch Design Huis van Oranje... in het paleis bij Berlijn. Het is natuurlijk voor Nederlanders ook heel leuk om daar naartoe te gaan... in de vakantie. Vanaf aanstaande donderdag open voor het publiek... en nog tot en met 30 september te bezichtigen. Meer informatie eh, via een link op onze website. Dan kunt u daar gaan kijken. Nieuwsshop.nl. En straks zijn we Kamerbreed. Peet, wat zit erin? Precies. Europarlementaarie voor de VVD, Hans van Balen. Voor het CDA komt Corine Wortman en Ewout Eerdgang van de SP. En waar zou het over gaan? Ik kan het Ik maar geen niet idee. verzinnen. Nee. Oh jij ja, ook niet. Oké, okay. tot volgende week, dag. Frankrijk kiest. Het peuple de Frans, ontant mijn appel. Aidez-moi! Morgen de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezing. Deze geven de krachtige capaciteit. Meer dan tien kandidaten willen het Élysée veroveren. En het peuple de Frans is er! We gaan er maar twee door naar de volgende ronde. Le de volgende president van de Republiek. Luister morgenavond tussen 8 en half 9. Frankrijk kiest. Vive la Republiek.